Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een streng pakket aan asielmaatregelen en we houden met z'n allen iets meer geld over. Dat zijn twee belangrijke punten uit het regeerprogramma. Vanmiddag werd dat gepresenteerd, maar het kabinet heeft nog veel meer plannen voor ons in petto. Ze wordt er onder meer fors bezuinigd op het onderwijs en moet er minder papierwerk komen in de zorg. Snel naar Den Haag, naar politiek verslaggever Ewout Kiviet. Ewout heeft elke regeringspartij eigenlijk zijn stempel kunnen drukken. Uh, ja, dat zou ik toch wel zeggen. Je ziet toch van alle vier partijen wel dingen terug. Uh, maar je begon er net zelf ook al mee. Vandaag is wel echt het verhaal dat strenge asielbeleid. Uh, en dat is toch het PVV stempel wat je ziet. Uh, om al op heel korte termijn noodwetgeving uit te roepen. In de EU kenbaar te maken dat we daar dingen anders willen. Uh, dus iedereen had het vandaag ook echt over asiel. Dat is toch wel het grote thema. Daar worden echt dingen heel anders gedaan. En dat kun je toch wel het PVV stempel worden. Maar als je naar die andere partijen kijkt. Ja, de VVD wil een streng economisch beleid. Dat krijgen ze het wordt ook wel een stuk rechtser economisch dan eerst. Uh, NEC Goed Bestuur hebben daar dingen die zij hebben binnengehaald. En BBB mag het landbouwbeleid gaan vormgeven. Al gaat daar ook nog wel steeds wel geld weg. En moeten daar nog steeds wel harde maatregelen worden genomen. Ewos Kiviet vanuit Den Haag, dankjewel. Ballerina Micaela de Prince is overleden. De danseres die lange tijd actief was voor het Nationale Ballet in Amsterdam, werd geboren in Sierra Leone. Op jonge leeftijd verloor ze haar ouders en ze is toen geadapteerd door een Amerikaanse familie. Twee jaar geleden ging ze weer terug naar Amerika. Micaela de prins, is 29 jaar geworden. Het is niet bekend waaraan ze is overleden. En in Uithuizer -Mede in Groningen was vandaag een bijzonder concert. In het verzorgingstehuis daar kwamen een zangeres en meer dan tien huisdieren langs om samen op te treden. Nou ja, vooral die zangeres deed dat, terwijl de katten en hondjes op schoot gingen knuffelen bij de ouderen. Hoeveel zin is het? Ja, liefde gaat van boven is brutaal. Veel oudere mensen missen hun huisdier. En wij komen met muziek. En met de huisdieren, zodat de bewoners allemaal die dieren kunnen knuffelen. Hij heeft een nieuwe beste vriend gevonden, hè? Ja, schade. <laughs> Vindt zo lief. Volgende week is er weer zo'n knuffelconcert, dan bij een zorgcentrum in Amsterdam. Het weer bijna overal droog. Het wordt een koude nacht met 9 tot 3 graden. Morgen droog met een zonnetje en dan 18 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. the song I just wanna lose control I just wanna lose control just wanna lose control